7 uur. Dit is Radio 1 met Marcel Ooster en Lara Rensen. Goedemorgen zo dadelijk in het NOS Radio 1-journaal. Hij wil dat we geld uitgeven, maar ja, het bezuinigingen staat met potlood al ingevuld... in het kastboek van Mark Rutte. En hoe moet dat nou met het Franse examen voor VWO-scholieren? Ja, maintenant le journal de NOS avec monsieur Megans. Inderdaad, het is nog onduidelijk uh, of het eindexamen Frans voor het VWO vanmiddag doorgaat. Gisteravond verschenen foto's van het VWO-examen Frans op internet. Wie de documenten online heeft gezet is onduidelijk. Het examen zou zijn gestolen door scholieren. College voor examens streeft ernaar om de scholieren een vervangend examen te laten maken. Maar het is nog niet zeker of dat lukt. Het, het is inderdaad echt uh, een kwestie van de logistiek. Examens, uh, die, die zijn er wel. Maar het gaat er even om dat de, de goede examens op alle scholen liggen. En in de loop van de ochtend moet duidelijk worden of het examen kan doorgaan. De klachtenlijn van het Landelijk Actiecomité Scholieren... raakte gisteravond na het nieuws meteen overbelast. Zometeen een woordvoerder van het LAX in het Radio 1 Journaal. Premier Rutte sluit extra bezuinigingen niet uit. Minister Dijsselbloem zei gisteren ook al dat de kans groot is... dat er in augustus nieuwe bezuinigingen moeten worden aangekondigd. Rutte, gisteravond na afloop van een VVD-bijeenkomst in Den Haag. Om helemaal niet te hoeven bezuinigen moet dit jaar de economie... met ongeveer een half procent groeien en ook volgend jaar met een half procent groeien. Maar we moeten gewoon augustus afwachten. Maar ik ben met Dijsselbloem eens op dit moment ziet dat er natuurlijk eh, zo uit dat je moet rekening houden... met de optie dat er eh, toch iets moet gebeuren. In het sociale akkoord werd een bezuinigingspakket... voor volgend jaar van 4,3 miljard euro voorlopig nog geschrapt... in de hoop dat de economie zou aantrekken. In de Verenigde Staten is in een voorstad van Baltimore... een ontspoorde goederentrein geëxplodeerd. De trein botste door nog onbekende oorzaak op een vrachtwagen. De chauffeur daarvan is zwaar gewond geraakt. Brandweer in Baltimore zegt dat er geen wagons... met gevaarlijke stoffen in brand hebben gestaan... Volgens ooggetuigen was de klap van de explosie zo hard... dat het voelde als een aardbeving. De Argentijnse oud-dictator Jorge Videla... blijkt vorige week donderdag te zijn begraven. Dat is in het geheim gebeurd op een begraafplaats in Pilar... ten noordwesten van Buenos Aires. Videla overleed eerder deze maand op 87-jarige leeftijd... aan de gevolgen van een hartaanval. Die werd volgens artsen veroorzaakt door botbreuken en interne bloedingen... die hij vijf dagen daarvoor had opgelopen na een val in de douche. Videla had een levenslange gevangenisstraf uit voor misdaden tegen de menselijkheid. voerde in de jaren 70 en 80 een schrikbewind in Argentinië. was verantwoordelijk voor talloze verdwijningen en moorden. In Lelystad begint vanochtend de over de dood van grensrechter Richard Nieuwenhuizen. Zeven minderjarigen en de vader van een van hen staan terecht voor betrokkenheid bij de fatale mishandeling. Nieuwenhuizen werd in december ernstig mishandeld... na afloop van een voetbalwedstrijd tussen de jeugdteams van SC Buitenboys en Nieuw Sloten... Een paar uur na de mishandeling zakte hij in elkaar. Hij overleed een dag later in het ziekenhuis. De acht worden verdacht van doodslag. Timo de Bakker is uitgeschakeld op Roland Garros. Hij verloor in vier sets van de Zwitser Stanislav Bavrinka, de nummer 9 van de plaatsingslijst. Het werd 7-5, 6-3, 6-7 en 7-5. lukte de Bakker niet om de vijfde set af te dwingen. Zonde, maar uh, ja, ja, ook, ook lichtelijk balen uiteraard, alleen... Uh... Ik had gehoopt dat ik, dat ik mezelf naar die 5 set konsteren. Uh, ja, het lukte net niet. Igor Sijsling en Robin Haase zijn de enige Nederlanders die in Parijs de eerste ronde hebben overleefd. Ze werden wel als koppel uitgeschakeld in het dubbelspel. Het weer nog blijft overwegend bewold. En vooral in de zuidelijke helft valt van tijd tot tijd regen in de rest van het land. Soms de zon, maar ook af en toe buien. 14 tot 17 graden wordt het. Morgen overal buien. Later op de dag ook weer wat zon en weinig verandering van temperatuur. Eerst informatie bij de ANWB Johnson Hoka. Viles op de A8 richting Amsterdam. 3 kilometer voor knopend Koenplein. De file loopt door op de Ring Amsterdam. Daar staat voor Westport 2 kilometer. A15 in de richting Europoort. Rotterdam sjouloos 2. En verderop, daar staat tussen Hoogvliet en Spijkenissen 3 kilometer. Moeten de eindexamen VWO-kandidaten Frans vroeg opstaan? Of kunnen ze blijven liggen vandaag? Hoort u zo. Even een kritische vraag.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 NOS Radio 1 Journal. Marcel Oosten en Lara Rensen. Je hoeft geen wiskit te zijn om te zien dat de economische problemen... eerder groter zijn geworden dan kleiner. Ja, misschien had het kabinet niet moeten gokken op economische groei. Kortom, bezuinigen gaan we het zo dadelijk over hebben. En? De eindexamens zijn dit jaar zwaarder dan ooit. Menno, c'est tout droit? Nou, dat valt dus inderdaad wel mee. Bonjour, Lara en Marcel. <lacht> Ja, dat valt inderdaad wel mee, want we hebben het hier voor ons. Het VWO-examen Frans, tekst 1, la cantatrice chauve, bijvoorbeeld. En op het voorblad staat dat dit examen 42 vragen bevat. Uitgelekt dus dit examen vanmiddag om half twee staat het op het programma, maar gisteravond was het dus bekend op internet. Satya Zavdadi van het Lax, het Landelijk Actiecomité Scholieren. Goedemorgen. Goedemorgen, hoi. Wat is jullie reactie op het uitlekken? Uh, we vinden het heel vervelend en heel zuur voor de leerlingen... die gewoon morgen dat examen wilden maken. Vandaag. Ja, ja vandaag. Hè. Om half twee zou het uh, van start gaan. Uh, maar misschien gaat dat wel door. Dat is nog onbekend. Daar hebben we het later deze uitzending over. Ja, dat, is, dat, is, dat is inderdaad heel zuur. Hè? En jullie adviseren ook om wel gewoon op te komen daar. Ja, ja het advies is gewoon uh, voorlopig naar school gaan... Uh, tenzij de school opeens iets anders zegt. En uh, waarschijnlijk een ander examen vandaag. Worden jullie veel gebeld momenteel? Uh, momenteel uh, niet, want de klachtenlijn is dicht. Maar gisteravond werden okay, we echt even, uh, <laughs> helemaal plat gebeld... Uh, over allemaal bezorgde leerlingen die zich afvroegen van... hé, hey, wat gebeurt er nu? Ze dus wilden allemaal even een besvestiging. Ja. En, en toen hebben jullie geadviseerd... Uh, ga gewoon uh, ervan uit dat het allemaal doorgaat. Klopt, ja. ja. Um, we hebben ook een, uh, een brief gezien van de mogelijke uh -huh. dader. Laten we hem zomaar even, of haar, zomaar even uh, omschrijven. Uh -huh. um, uh -huh. Waarin hij of zij zegt, ik heb dit gedaan. Uh, foto's gemaakt van het examen. Uh, Frans, omdat ik wil aantonen hoe makkelijk het is om een examen te stelen. Klopt dat? Klopt. Ja, ja ik heb het ook gelezen. Ja. Maar is het zo makkelijk om een examen te laten uitlekken en te laten te stelen? Mm. Er zijn meningen mening verdeeld over. Uh, ik heb geen idee hoe hij, hij of uh, zij uh, aan het examen is gekomen. Uh, we weten niks van uh, hem of haar. Dus uh, nee, ik kan daar niks over zeggen. Ik, ik heb geen idee. Want het is nogal een beschuldiging, hè? Ja, inderdaad. Het is een grote beschuldiging. En hij uh, wilde dit even aankaarten in onderwijsland, uh, hoe erg dit is. En uh, ja, heel vervelend. Ja, maar hij of zij zegt ook dat het meer gebeurt. Het, is dat bij jullie bekend? Zijn daar inderdaad berichten over binnengekomen? Nou, het is nog nooit eerder gebeurd dat een heel examen in zijn geheel is uitgelekt. Uh, dus het is nog niet bekend van de afgelopen jaren dat er een examen was uitgelekt. Mm, maar dat is ook het punt wat uh, hij of zij wil maken. Namelijk dat dat uh, niet naar boven komt. Omdat scholen die weten uh -huh. dat er gefraudeerd wordt dat uh, toestaan een oogje uh -huh. dichtknijpen vanwege slagingspercentages meer aanmelding en dus uh -huh. meer geld. Ja. Zit daar wat in? Um, zo zou je het kunnen zeggen. Uh, wij als laksteinden gaan daar verder dan weer niet over... Uh, mm. uh, van de klachtlijn. Dus uh, de uitspraken zijn daar verdeeld over. Ja, maar goed, jullie hebben daar in ieder geval... geen uh, meldingen over binnengekregen van nee, leerlingen. Nee, nee, nee. Klopt. Dus, nee. dus overleg gaan we natuurlijk over dat examen van vandaag... of dat Franse examen. Uh, worden jullie daarin betrokken? Ja, tuurlijk. Uh, de examenmakers die betrekken ons uh, in alles wat ze besluiten. Dus uh, dat is wel heel fijn. Ja, dus jullie krijgen het zo te horen... of het inderdaad door zal gaan vanmiddag om half twee. Klopt, inderdaad. Ja. Goed. En uh, daar gaan wij ook over bellen met het college van examens. Later deze uitzending. Zadja Zafdari van het Laks. Hartelijk dank. Dankjewel. Goedemorgen. Dan de bezuinigingen. Premier Rutte wil dat we geld uitgeven, want dat is goed hè, voor de economie. Zo creëren we een uh, groene waas, zoals hij dat noemt. Maar ja, gisteren zinspeelde minister Dijsselbloem van Financiën... op weer nieuwe bezuinigingen. En dus stelde politiek verslaggever Wilma Borgman de vraag aan Rutte. Hoe staat het eigenlijk met zijn optimisme? Ik heb steeds gezegd, ik vind dat je het sociale een korte kans moet geven om bij te dragen aan herstel van vertrouwen. En ik heb gezegd, uh, ik spreek veel mensen die uh, somberen over de economie, terwijl hun eigen baan niet in gevaar is. Uh, terwijl ze al lang een bepaalde aankoop hebben uitgesteld. Het feit dat sociale partners in staat zijn... Om dit met het kabinet tot stand te brengen mag ook bijdragen aan herstel van vertrouwen. Ik heb geen voorspellingen gedaan in hoeverre dat het geval zal zijn. Wel dat ik het een kans vind, die we met elkaar hebben, zo'n sociaal akkoord... om ook te bezien wat dat doet voor het consumentenvertrouwen. Maar als Dijsselbloem zegt dat het probleem is de afgelopen maanden groter geworden en niet kleiner... is dan niet de conclusie dat het beoogde effect van het sociaal akkoord is uitgebleven? Nee, dan stelt hij vast dat we inmiddels weten wat de omvang is van het tegenvallen van de belastingen in 2012... En uh, dat betekent dat je ook met een lager niveau 2013 ingaat. En er dus nog meer moet gebeuren. Om uiteindelijk bezuinigingen te kunnen voorkomen. Ziet u nog steeds een groene waas? Ja, nou, wat ik heb gezegd is. Uh, uh, je ziet het uh, export aantrekken. Uh, je ziet uh, zeker herstel van vertrouwen bij producenten. Dat bleek ook deze maand weer. Hè. Dus dat trekt weer ietsjes aan. Dat is een heel voorzichtig groen waasje. Uh, ik heb het nooit verbonden aan cijfers. In hoeverre dat al of niet extra bezuinigingen noodzakelijk maakt. Ik heb alleen wel gezegd. Laten we het een kans geven en we zullen bij het Centraal Planbureau moeten bezien in augustus wat er nodig is. Want voor u staat wel vast dat die begroting voor 2014 op 3% tekort eindigt? Ja. Dat betekent waarschijnlijk dat er extra bezuinigingen nodig zullen zijn. Want is dus uw boodschap aan de mensen die zitten te luisteren thuis, bereik je maar voor, er komen nieuwe miljarden bezuinigingen aan? Nee, want dat kunnen we pas in augustus bekijken. Uh, wat ik alleen vaststel met Jeroen Dijsselbloem is dat mede ook met het oog op de tegenvallende belastingopbrengst in 2012... de strakpositie dit jaar nog ongunstiger was, ongunstiger dan we dachten. En dus het effect dat een sociaal akkoord eventueel zou moeten hebben... nog groter zou moeten zijn om bezuinigingen tegen te houden. Maar of en hoeverre, dat hangt echt van de ramingen in, uh, in augustus af. Maar waar haalt u de mogelijkheid vandaan dat dat nog gebeurt? Dat die economische groei nog aantrekt? En net zoals u ben ik geen centraal planbureau. Ik ben geen raamer van economische groei. Ik kan alleen vanuit het kabinet ervoor zorgen dat we er maximaal alles aan doen... om een omstandigheid een omgeving te creëren waarin vertrouwen kan herstellen. We zien op dit moment de export heel fors extra aantrekken. We zien een heel klein herstel van producenten- en consumentenvertrouwen. Dat is dat groene waasje waar ik ook over sprak in april. In hoeverre dat in combinatie met een sociaal akkoord, een zorgakkoord en een woonakkoord... wat laat zien dat de politiek in staat is grote maatschappelijke vraagstukken op te lossen... In hoeverre dat in combinatie met dat groene waarsje in staat is om die raming te laten meevallen of niet, dat zullen we in augustus zien. Feit is wel dat de startpositie slechter is dan wij vreesden vanwege de slechte belastinginkomsten in 2012. Premier Rutten, en Nederland is niet het enige land dat de handen in het haar heeft. Want vandaag komen ze weer, die rapportcijfers van de Europese Commissie voor de eurolanden. Kijk, dat principe? Ieder half jaar komt de Finse eurocommissaris Olli Reen... met zijn conclusies en aanbevelingen voor alle landen in de eurozone. En we zijn natuurlijk benieuwd naar de adviezen en het adres van Nederland. Maar minstens zo belangrijk wordt dat ook voor Frankrijk, de tweede economie van Europa. En Frankrijk wordt door sommigen al de zieke man van de eurozone genoemd. Ik remercie voor uw accueil hier, in dit lieu, dat me veel souvenirs. Aan de vooravond van de aanbevelingen van de commissie is president Hollande terug op de universiteit waar hij student was en waar hij later les gaf: de prestigieuze Sciences Po in Parijs. Hij wijst zijn jonge publiek erop dat Europa in veel opzichten op de goede weg is. Het acuut uiteenvallen van de eurozone is afgewend. En dat heeft volgens Hollande ertoe bijgedragen dat de Europese Commissie Frankrijk. Twee jaar extra de tijd geeft om het begrotingstekort onder de 3% te krijgen. Ja, de begrotingsdiscipline verdwijnt natuurlijk niet helemaal uit het repertoire van de commissie. En Hollande kan wel raden wat adviezen aan Frankrijk zullen zijn: hervormen van het pensioenstelsel, flexibiliseren van de arbeidsmarkt en dat meer sectoren geprivatiseerd moeten worden. En of Frankrijk daar haast mee wil maken. Maar Hollande wijst op zijn beurt op de aanhoudende recessie. En die heeft tot gevolg in Zuid-Europa een hoge jeugdwerkloosheid. Zes miljoen jongeren in Europa hebben op dit moment geen baan. Tijdens een internationaal debat na de speech van Hollande... zegt een Italiaanse minister... het is op dit moment net als bij de bijna fatale ruimtevlucht van Apollo 13. Apollo 13 sent een message to Houston. Houston, we hebben een probleem. Dit is Houston. Zeg het weer, please. Houston, we have a problem. We have a main bus die ondervolpt. Net als toen zijn de problemen nu urgent. Toen moesten drie astronauten gered worden, nu een hele generatie Europese jongeren. In Frankrijk is de jeugdwerkloosheid 25 procent, in Spanje zelfs 50 procent. En dus dringt Hollande aan op een gemeenschappelijke Europese aanpak. Iets wat impliciet vorig jaar al was afgesproken in juni, zegt hij... maar waarvan de uitvoering nog altijd op zich laat wachten... In dat opzicht concludeert hij: lijken Europa en Frankrijk op elkaar. Europa lijkt dit vue Entre het moment waarop we een beslissing nemen en het moment waarop Te veel tijd, verzucht Hollande, gaat verloren tussen het voornemen om iets te doen en de daadwerkelijke uitvoering. Precies hetzelfde verwijt de Europese Commissie Frankrijk. En precies hetzelfde zal in de aanbevelingen van de Commissie vandaag doorklinken. Al dus de Franse president Hollande. Ik hoor een alternatieve examentekst. Bijdragen trouwens vast, kwam correspondent Ron Linker. Verkeersinformatie, John Sohoka. John, hoe is het op de weg? Nou, het valt erg mee op de A7, A8 staan korte files. Twee kilometer bij Kloopt-Sandam en drie kilometer bij kloopt En op de ring Amsterdam, dat staat aan de noordkant van de Koentunnel... richting Den Haag, twee kilometer. Bob Sinclair samen met Gary Pine, Love Generation. Het NOS Radio 1-journaal. Voor half acht is het. U luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. En het hebben we over tennis. Timo de Bakker is op Roland Garros in de eerste ronde van het enkelspel uitgeschakeld. Hij verloor op het Parijse gravel in vier sets van de Zwitser Stanislav Favrinka... de nummer negen van de plaatsingslijst. Mark Brasser vroeg aan de Bakker of dit voelt als een gemiste kans... Uh, ja, nee. Ik, ik, ik denk dat ik gewoon tevreden moet zijn met hoe ik heb gespeeld. Uh, ik heb er gewoon een goede wedstrijd van gemaakt. Ik, uh, ik heb mijn kantjes gehad, maar ook weinig uh, wedstrijden die ik voor gespeeld. Het niveau uh, was een stuk beter dan die wedstrijden die ik voor. Dus in dat opzicht uh, ja, moet ik gewoon vertrouwen uitputten en uh, ja, die jongens dat niet niets op tien. Zonder, maar uh, ja, ja, ook, ook lichtelijk balen uiteraard. Alleen, uh, ja, ik denk dat ik de goede punten eruit moet pakken en, uh, en weer verder moet gaan werken. Je had er ook zomaar een vijfde set van kunnen maken. Nou, ja, dat is waar ik voor hoopte. Ik had het op het einde ook, ook fysiek wat zwaar. Gewoon toch weinig gespeeld. En dan nu tegen zo'n jongen ja, is gewoon zwaar. Dus uh, ik had gehoopt dat ik, uh, dat ik mezelf naar die vijfde set kon serveren. En, uh, ja, het lukte net niet. Eigenlijk, ik heb het idee dat je in de hele wedstrijd niet echt de mindere bent geweest. Eerste twee sets, misschien op beslissende momenten een paar verkeerde keuzes. Die verlies je dan. Kom je 2-0 achter. Maar je was niet te minderen. Nee, dat, ja, dat, dat is, ik serveerde goed. Waardoor ik uh, toch wel vrij soepel door mijn games kwam. En, uh, en allebei de games uh, in de eerste set waar ik word gebroken... Uh, mis ik ja, makkelijke Of tenminste, ik mis niet eens volgens mij makkelijke vormen die, die ik gewoon weg moet slaan die ik niet wegsla. En zo word ik uiteindelijk gebroken. Dat is gewoon net het verschil. Uh, volgens mij bij het begin had ik ook uh, de eerste set breekkantjes. En, en daar heb ik gewoon geen kans. Ik, ik sla een return terug, hij serveert goed... En hij, er kom gewoon een bal overheen waar ik kansloos ben. Ja, dat, dat is misschien wat vertrouwen, uh, wat meer wedstrijden en ja, dan, dan geloof ik zeker dat het komt. Die laatste game, uh, je haalt die game daarvoor, haal je vrij makkelijk binnen. Je, je kan naar een tiebreak toe, dan open je met een fout en, en je, en je mist drie, drie voorhands geloof ik in die game. Wat, wat gebeurt er dan? Nou, de druk komt er toch op. Ik, uh, ik mis mijn eerste services waar ik die game daarvoor alleen mijn eerste services uh, maakte. Ik mis dat eerste service, wil, je wil niet onder druk komen, zeg maar dus je probeert toch de aanval te zoeken. Hij komt gewoon met, uh, met diepe goede slagen en uh, ja, zonde. Maar waarom lukt het dan daarvoor wel in, in deze game dan net niet? Is dat, ja, zit dat in je hoofd dan? Is dat, is dat in, wat je zegt, ja, druk, waar hij wel mee om kan gaan die jij op dat moment net niet? Nee, dat, ik denk niet dat er uh, wat mee te maken heeft dat ik er wat mee om kan gaan. Hij uh, mist de eind derde set ook uh, ineens balletjes die hij daarvoor niet miste. Dat is tennis en uh, misschien fysiek net even, dat je er net even niet goed voor staat, een beetje druk erbij. En, uh, ja, en hij uh, gaat ervoor, je voelt het. En, uh, ja, wat ik zeg, ik, uh, ik denk dat ik gewoon tevreden moet zijn en, uh, en hier, uh, hieruit doorwerken. En wat haal je hier dan uit? Dat ik me met de wereldtop heb gemeten en dat ik een goede wedstrijd uh, uit heb gespeeld en, uh, en mijn kansen heb gehad. Kijk, dat is omdenken. Positief zijn Timo de Bakker op uh, Roland Garros. Hij was in gesprek met Mark Brasser. Le Sacre du Printemps hoort u. Dat is alweer Frans. Het lijkt wel een examen vanochtend. Het, is het bekendste werk van de componist Igor Stravinsky. U hoort hier het Radio Philharmonisch Orkest onder leiding van Jaap van Zweden. Dit muziekstuk is vandaag 100 jaar oud. Dat is reden voor een feestje, vinden ze in Groningen. Daar is Roepau op de grote markt. Rol, want wat gaat daar gebeuren? Nou, misschien hoort op de achtergrond het geluid van muziekinstrumenten die worden gestemd. Nou, dat is misschien een beetje ver weg. En heel vaak hoor je de contouren van de muziek al een beetje. Ja, ja, ik hoor het toch duidelijk. de fluitje ja, je die even hoor. Een, ja, hoor ja dat, eh, zeker. We horen de pauken Prachtig. prachtig. Ja, reden voor een feestje. Uh, het, het was een spraakmakend stuk toen het uh, voor het eerst werd opgevoerd... in het uh, Theater des Champs Élysées in Parijs in uh, 1913. He, we praten over 100 jaar geleden. Het, on, er ontstond een complete rel in, het, uh, concert, in de concertzaal waar het werd opgevoerd. Mensen gingen met elkaar op de vuist, letterlijk... Zoveel passie was er uh, losgekomen door uh, dit stuk dat uh, in die tijd heel bijzonder was. Uh, het orkest speelde eigenlijk een soort uh, ritmesectie. Het was een ritmesectie geworden. Stampende muziek die uh, allerlei uh, oerinstincten van de mensen uh, tot uitdrukking bracht. Nou, mensen spraken de schande van. Vanwege de muziek, maar ook vanwege de dans. Want uh, Le Sacre is eigenlijk een, een ballet. En de dansers die fladderden niet in elegante pasjes over het podium... maar stampten als boeren en boerinnen over het podium. Nou, mensen vonden het echt helemaal niks. Maar goed, honderd jaar later denken we daar anders over. Trouwens, ook al bij de eerste opvoering in Nederland. Dat was hem, dacht ik, in 1921. Mensen vonden het fantastisch. Dus het heeft vanaf het begin heel veel discussie opgeleverd... maar nu weten we niet beter of... Le Sacre was het belangrijkste uh, klassieke werk van de 20e eeuw. En vandaar wordt het vandaag nog eens eventjes opgevoerd hier in Groningen. En trouwens op een heleboel andere plekken. Vanavond in Parijs, op de plek waar het voor het eerst op de planken kwam. Ga je nog wat uh, muzici lastigvallen straks, Roel? Reken maar. Nou, het zal op de grote markt wel niet tot knokpartijen komen daar in Groningen. Even kijken. Ja, waar? Daar. Nee, nou. Daar waar. Verderop. Achter die vrachtwagen. Achter die, ja, in Groningen, in Boerakker, is Mark op in Visser druk die, die, die, die in gesprek. Mooi huis daar en daarachter. Oh, daarachter is het. Achter, ja. Daarachter Hoge is het. Ja. ja, hier in Boerakker. Ja. Daar we kunnen het uit het raam van de familie Bos kunnen we de nieuwe school zien. Was dat nou vroeger ook al een school? Ja, dat was vroeger ook een school. Welke dan? Welke van de twee werd het? Uh, het fundament. Het was vroeger de christelijke Basisschool. CBS, C -CBS, C -CBS, het CBS het fundament, ja. het fundament ja. En nu is het SW... Wat is het ook weer? Het is SWS. De, de samenwerkingsschool, de Klimboom. De SWS, dus de Klimboom, ja. samenwerkingsschool. En dat is uniek, mag je wel zeggen. Iets wat een aantal jaren geleden, hè, meneer Bos, ook hier in Boerakker... voor onmogelijk was gehouden, ja. dat de ja. christelijke en de openbare basisschool... samen zouden gaan. Ja, dat is bijzonder, hoor. En in die zin ook dat het, uh, ja, de beide scholen best wel ver uit elkaar lagen... En, ja. uh, hoe bedoelt u, ver? Nou, verder qua cultuur. Ja. Oh, nee, want hoe ver is het hemelsbreed, die ja, twee scholen? Het, het is hemelsbreed uh, 100 meter, nee, 200 meter, dat is alles. Kenden jullie elkaar vroeger? Nou, kijk, wij zijn natuurlijk al wel uh, 25 jaar geleden hier al gekomen. Maar wij kenden elkaar niet goed. Ja. Nee, we kenden elkaar. We gingen eigenlijk niet zo met elkaar om. Het waren echt twee uh, ja, partijen, ja. om het zo maar te zeggen, in dat kleine dorp... Ik was vroeger vanochtend bij de familie Meilink. Uh, dat is een, een openbare familie, hè? mogen we dat zo zeggen. In ieder geval niet een christelijke familie. En uh, uh, Esmee die vertelde mij... ik ben blij dat, het, uh, dat we nu een grotere school hebben... want ik heb meer vriendinnetjes. En volgens mij speelt Esme dan met Julia, of niet Julia? Ja, best wel vaak. Nou ja. ja. En dat komt omdat de school nu samen is? Ja. Of kende jij Esme vroeger ook al? Nee, ik ken haar helemaal niet. Helemaal niet. En dan hebben we het dus over een dorp... Met ongeveer 600 inwoners. Nou precies. Nou, dat, dat tekent eigenlijk wel wat. Hè? <laughs> uh, het schooljaar is bijna voorbij, dus het eerste ja. schooljaar is uh, samengegaan. Ja. Jullie zijn als ouders ook actief in de school. Hè? Ja, ja. Hoe is het uh, gegaan? Nou, op een gegeven moment, uh, dat, dat is ook wel iets moois, want op een gegeven moment aan het begin natuurlijk, je hebt, voelt bij jezelf veel weerstand om samen te gaan. Je bent twee culturen, je komt als twee totaal verschillende culturen bij elkaar en die weerstand die zegt waar eigenlijk iets dat je wil beschermen. Ja. En dat is dat christelijke. Ja. Maar ja, goed, wat is dat christelijke dan? Je gaat er altijd vanuit dat het christelijk is... en dat het precies een verlengstukje is van je opvoeding. Maar is dat er ook? Jullie zijn tot zelfonderzoek gekomen. Juist, precies. Jullie hebben van alles en, geleerd. En, en, dat, en dat, dat, dat wordt je ook wel verplicht, omdat ja. je nu gaat samenwerken. Ja. Ja. En dat geeft ook wel iets van dat je jezelf ook eens moet ja. toetsen... van ja, wat verwacht ik nou eigenlijk van de school... Wat hier gebeurd is in Boerakker zal waarschijnlijk in andere dorpen in Nederland ook gaan gebeuren. Ik ga met jullie mee naar school. Nathalie, als je het goed vindt. Ja hoor. Hij is hier vlakbij. Ja. Dan ga ik eens even kijken hoe het daar is. Okay. Vind jij het leuk? Ja. Dan ga ik mee. Oké, okay, goed. Tot straks. Ja. Dat is wat. Dan krijg je Mark Robin Visser vanochtend op school daar in Boerakker. Zeven jonge voetballers en één vader. Vandaag staan ze voor de rechter vanwege de dood van de grensrechter Richard Nieuwenhuis. Hoort u zo meer over?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 1 over half. Doe wat meegens vertel. Rond tien uur vanochtend, Lara. Dan weten we of het eindexamen Frans voor het VWO vanmiddag doorgaat. Het college voor examen streeft daarnaar... om de scholieren een vervangend examen te laten maken. Gisteravond verschenen foto's van het VWO-examen Frans op internet. Het examen zou zijn gestolen door scholieren. Wie het online heeft gezet, is niet duidelijk. Het landelijk actiecomité scholieren werd gisteravond oversteld met reacties. Laks zegt dat VWO-eindexamen kandidaten... En maar vanuit moeten gaan dat het examen doorgaat. Wees op tijd op school en zorg dat je goed bent uitgerust, zo twittert de vereniging. In de Verenigde Staten is in een voorstad van Baltimore een ontspoorde goederentrein geëxplodeerd. De trein botste door nog onbekende oorzaak op een vrachtwagen. De chauffeur is zwaar gewond geraakt. De brandweer zegt dat er geen wagons met gevaarlijke stoffen in brand hebben gestaan.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 waren gisteravond met hun Soyuz-raket vanaf een lanceerbasis in Kazachstan vertrokken. En de reis ging dus sneller dan gebruikelijk, dankzij aanpassingen aan de boordcomputer van de Soyuz is er een kortere route mogelijk. De reis duurt daardoor niet meer twee dagen zoals voorheen, maar nog maar zes uur. Dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Het weerbericht van weerplaza.nl. Het fraaie lenteweer is inmiddels uit het land verdreven. Wolkenvelden overheersen en in de zuidelijke provincies valt er af en toe wat regen of motregen. Verder ligt er een actieve buienlijn van de kop van Noord-Holland via Flevoland naar Overijssel. Op deze buienlijn kan het af en toe onweren en echt fors regenen, maar soms wel 5 tot 10 millimeter in een uur. Die buienlijn geeft de grens aan naar beter weer in het noordoosten, want achter de buienlijn gaat af en toe de zon doorbreken en in Groningen wordt het dan 17 graden. Er kan nog wel een enkele bui vallen vanmiddag. In de rest van het land is het overwegend bewolkt en valt de buiige regen waarbij in het zuiden de neerslag ook geleidelijk weer toeneemt. De wind komt uit alle richtingen, maar voornamelijk uit het westen tot noorden. En de kracht stelt niet al te veel voor. Ook komende nacht valt er nog neerslag en ook morgen overdag houden we veel wolken met van tijd tot tijd regen. In het kustgebied schijnt wat vaker de zon. De temperatuur gaat morgen wel iets omhoog. In het oosten en noordoosten wordt het 19 graden, langs de westkust gaat het of 15. En ook vrijdag de hoogste temperatuur in het oosten en noordoosten kan daar dan plaatselijk 20 graden worden informatie bij de ANWB. John zag ook met een rustige ochtendspit. Ja, inderdaad, 30 kilometer. Vrij normaal voor de woensdag. Alleen dagelijkse files. De meeste vertragingen richting Amsterdam op de A7 en A8. En op de A15 Gorkum richting Nijmegen is bij Kropendijl de verbindingsweg naar Utrecht afgesloten door een vrachtwagen met pech. Je kunt ook Bessere Borden Den Bos volgen. En dan kunt u op de A2 keren bij de afrit 16, dat is de afwit Waardenburg. Ja, blijft natuurlijk uniek winnen bij de staatsloterij. Maar dat de kans zo klein was, kans op bezuinigingen... die is dan weer een stuk groter geworden na de tegenvallers. Daar hoort u zo meteen meer over. Heeft uw beheerder de griep? Geen punt. OGD lost al uw ICT-vraagstukken op. We leveren al binnen een dag een vervangende beheerder. Vraag uw beheerder aan op OGD.nl.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 Zes minuten over half acht. Goedemorgen, u luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. Nog meer bezuinigingen, bovenop de 4,3 miljard euro die Nederland sowieso al wacht. Slecht nieuws van minister Dijsselbloem van Financiën, daarom gaan we naar Den Haag. Politiek verslaggever Joost Vullings. Joost, waarom komt Dijsselbloem met deze mededeling op dit moment? Ja, ik vermoed dat het er alles mee te maken heeft... dat, dat Olly Reen, de eurocommissaris... die komt vandaag met mededelingen... of uh, ja, ieder Europees land goed bezig is met, met bezuinigingen... en de hervormingen ligt ieder land op koers. Maar hij komt ook met een soort stand van de Europese economie. Ja, en de boodschap zal toch zijn... het herstel van de economie in Europa gaat langzamer dan verwacht. Nou, dan kan je natuurlijk wel gaan uitrekenen... dat die extra bezuinigingen die eigenlijk van tafel zijn geveegd... in het sociale akkoord... en wellicht in de zomer weer zouden terugkeren... Ja, dan kan je het niet meer volhouden, zoals premier Rutte deed. Van wie weet, zijn ze wel niet meer nodig. Mm -hmm. Als je weet, als je hoort dat het slechter gaat met de economie dan verwacht, dan zijn die bezuinigingen nodig. En sterker nog, gisteren zei minister van Financiën Dijsselbloem ook: het is niet alleen 4,3 miljard. Er komt zelfs nog wat bij. Dus het is echt, wat dat betreft, slecht nieuws. Tja, Rutte zei het net: hij zag wel een groen mistje, groen waasje, geloof ik. Maar veel, ja, veel was, was het nog niet. Wat is dat eigenlijk? He? Ja, precies. Maar dat wist hij toch weken geleden ook al, Joost. Ja, dat wist hij wel. Maar goed, dat is, dat is onze premier. Die heeft er zijn, zijn, zijn missie en zijn vak van gemaakt om ongelooflijk optimistisch te zijn. Ja, Wat dat betreft is het ook wel weer pijnlijk. Ik bedoel, hij heeft ons opgeroepen toen allemaal uh, auto's en huizen te gaan kopen. Ja. Ja, als je daar in ieder geval het spaargeld voor af en laten we met z'n allen het CPB verslaan. Nou, uiteindelijk worden wij dan toch weer gewoon door het CPB verslagen, uh, zou je kunnen zeggen. En, dan merk je dat je met, met, met, door positief te doen, praat je ons niet uit de crisis. Bedoel, uh, we zijn niet gek met z'n allen. Als de premier zegt dat we iets moeten kopen... ja, het is fijn dat hij zo optimistisch is... maar daardoor laten we ons toch okay. niet verleiden, denk ik. Maar het was natuurlijk ook een uitweg, hè, destijds uh, bij het sluiten van het sociaal akkoord... om um, te zeggen, we laten die bezuinigingen van 4,3 miljard even voor wat uh, ze zijn... Um, en kijken hoe de economie het gaat doen. Uh, daardoor konden sociale partners tekenen. En ben ik ben wel erg benieuwd wat VNO, NCW en FNV uh, zeggen hierover. Weet je dat, uh, Jeroen? Uh, Joost Nee, nee daar heb ik me verder, verder ook niet, uh, niet mee bezig gehouden. Kijk, het is. VNO uh, uh, en. De FNV weet natuurlijk dat die bezuinigingen uiteindelijk ook wel terug zouden keren. Dat is ook afgesproken. Ze gaan, ze gaan even van tafel in de hoop. dat het Sociaal Akkoord zijn werk kan doen. Uh, waardoor dus die 4,3 miljard misschien helemaal zou verdwijnen. Nou, dat was wel heel optimistisch. Maar ja, als we een beetje geluk hadden gehad, was dat bedrag wel lager geworden. Ja, dus nu hebben we pech en, en, en wordt het meer. Maar goed, de FNV heeft wel altijd gezegd van uiteindelijk beslist de politiek over, over de bezuinigingen. De enige afspraak die we hebben is dat dat pakket, eh, nou ja, dat moet gewoon eventjes onder het tafelkleed geveegd worden tot en met augustus. Maar als in augustus blijkt dat het gewoon niet goed gaat met de economie, ja, dan, dan moet de politiek toch gewoon met een bezuinigingspakket komen. Hoewel de FNV dat niet leuk vindt, maar goed, ze accepteren dat dan wel dan wordt het wat meer. Het klinkt allemaal zo eenvoudig... maar de miljarden vliegen alweer over tafel. Uh, waar kan dat geld nog gevonden worden? Ja, nou ja, dat is natuurlijk de, de, de grote vraag. En, en dan is ook nog de vraag, wat, wat, wat gaan wij ervan merken? En dan ga je natuurlijk een beetje rondvragen, vooral bij de coalitiepartijen... want die gaan erover. Ja, en dan stuit je op, op het mantra... we gaan toch eerst de CPB-cijfers van half juni afwachten. Dan weten we echt het bedrag uh, dat er bezuinig moet worden. Ik bedoel, is het 4,3, is het 5, 6 miljard? Dat gaan we dan pas echt horen. Uh, ja, en tot die tijd houden die partijen gewoon de kaarten tegen de borst. En natuurlijk zijn ze, zullen ze onderling in gesprek gaan. En ze zullen eh, ook in, in de eigen partij zullen er ongetwijfeld lijstjes rondgaan. Met maatregelen die ze nou wellicht toch nog wel denken dat kan nog wel daarvan nog geld te halen. En zullen ook lijstjes zijn met maatregelen die ze absoluut niet willen. Maar welke maatregelen dat zijn, ja, daar, daar zei gisteren uh, ja, eigenlijk helemaal niemand zei daar wat zinnigs over. Het enige wat Rutte altijd zegt is dat het wel via de stelregel verloopt... een derde lastenverzwaringen, lees belastingverhogingen, en twee derde bezuinigingen. Maar goed, uh, ja, dat zegt ook niet zoveel. Hey. Hey, economen roepen al maanden dat nog meer bezuinigen de crisis zal verergeren. Um, heeft Dijsselbloem daar geen boodschap aan? Nou ja, wellicht als, als econoom wel, maar als politicus eh, zeker niet. Kijk, de tegenargumenten van het kabinet zijn altijd van... Nou, degelijke overheidsfinanciën zijn goed voor het vertrouwen. En we kunnen nou eenmaal niet eindeloos eh, rond de 20 miljard euro per jaar... Eh, te veel uitgeven, meer uitgeven dan er binnenkomt. Want dat doen we op dit moment. En dan hoor je bij de VVD nog het argument van... ja, wij vinden de overheid nog steeds eh, eigenlijk veel te groot. Dus wat dat betreft kan er bij ons nog wel wat, wat vanaf. En daarnaast, eh, wat Dijsselbloem er ook zelf misschien wellicht als mens van vindt... hij is ook nog eens voorzitter van de Eurogroep, Mr. Euro. Nou kijk, daardoor zijn wij als Nederland wel het laatste land... dat kan zeggen, weet je wat, we mm -hmm. gaan volgend jaar gewoon iets meer eh, tekort... we laten tekort gewoon oplopen boven de 3 procent. Dat kan dus gewoon niet. Ik bedoel, hij en daardoor wij moeten het goede voorbeeld geven. En pas als er in Europa, en er is natuurlijk in Europa wel een discussie gaande... of dat stringente begrotingsbeleid, of we daaraan vast moeten houden. Maar goed, zolang daaraan wordt vastgehouden doen wij als Nederland mee. En pas als er collectief wordt besloten de teugels te laten vieren... dan pas ontstaat er ruimte in Nederland om dat ook te doen. Goed. Joost Vullings vanuit Den Haag. Joost, dank je wel. gaan we naar de sport. Gio Lippens, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, hadden we eergisteren gisteren zo'n fijne dag met Sijsling en Hazen. Um, en dan was het gisteren weer zo minder. Ja, dat klinkt negatiever dan het is trouwens. Ja. hoor. Want, want uh, ik moet eerlijk zeggen, de bakker heeft wel goed gespeeld. Uh, moest heel lang wachten. Want uh, net als vandaag in Nederland was het gisteren in Parijs al uh, behoorlijk slecht weer. Het regende veel. Dat betekent dat er veel partijen werden uitgesteld... en dat hij uh, gisteravond laat uiteindelijk uh, in actie moest komen. Ja, onder, onder toch wel slechte omstandigheden. Maar hij speelde tegen de nummer 9 van de plaatsingslijst. Tegen Stanislav Favrinka, de, de Zwitser. Hè, we weten het allemaal wel uh, ja, regelmatig. Samen met Roger Federer op de baan. En uh, ja, die, die, die was toch gewoon te sterk voor hem. Dat was eigenlijk wel verwacht. Maar de bakker heeft wel goed gespeeld. En nou, dan heb je daar niet zoveel aan uiteindelijk. Als je als verliezer van de baan gaat na de eerste ronde. Je bent dus niet eens een ronde verder gekomen. Maar de manier waarop hij speelde, ja, dat geeft toch de echte insiders... wel hoop uh, dat het bij de bakker wel weer goed zit. Uh, wat, wat aan de andere kant wel een beetje jammer was... dat uh, was het uh, gelegenheidsduo, of tegenwoordig kun je dat niet meer zeggen... Hase-Sijsling, uh, in het enkelspel allebei wel al door naar de tweede ronde in Parijs. Maar in het dubbelspel, waar ze in Melbourne begin van het jaar... nog in de finale stonden van een Grand Slam voor de eerste keer... Eh, vlogen ze er nu al meteen in de eerste ronde uit... tegen een Duitser en een Oostenrijker. En dat was wel een hele zware tegenvaller. Aan de andere kant... Individueel staan ze nog steeds in het toernooi. Ik kan me voorstellen dat de belangen dan ook even wat anders liggen. En uh, dat je wat sneller het kopje laat hangen... als het in dubbelspel even niet gaat. Ja, nou, dat zeiden de spelers ook. He, dat het enkelspel wat dat betreft belangrijker was. Logisch, en in Australië waren ze, ja, goed, dan, dan, dan, he, waren ze er niet meer bij in enkel dus, uh, oh, okay. het enkelspel, Dus is makkelijk ja, precies. Ja. om het inderdaad te laten lopen... en dan gewoon lekker uh, voor dat dubbelspel te gaan. Ja. Hey, we moet ook even naar Hengelo. Want uh, de Fanny Blanker Koen Games... jaarlijkse atletiek evenement staat op het punt om te verdwijnen daar gisteren al wat aandacht aan besteed. Vertel eens, wat is er aan de hand? Ja, dat doet me een beetje denken aan het hele verhaal rond Tialf. waar we het vorige week over hebben gehad. De heilige huisjes in Nederland in de sport... Ja, die, die lijken allemaal wel uh, een beetje te sneuvelen. Bij Tialf komt er nog een vervolg aan... maar uh, bij die uh, Fanny Blankers Koen Games... ik wou bijna zeggen de Adriaan-Paulo-memorial... maar zo heette het vroeger. Uh, ja, dat bestaat al 32 jaar in Hengelo. is eigenlijk het enige grote atletiek evenement in Nederland... En dat dreigt nu te verdwijnen omdat FC Twente uh, de vraag heeft gekregen... van de gemeente Hengelo, uh, van jongens, investeer nou eens in dat nieuwe stadion. Wij moeten bezuinigen. Maak daar nou eens een keer echt een, een, een mooi voetbalstadion van. En Twente heeft gezegd, vinden we prima, we willen er best geld in stoppen. Maar dan willen we niet uh, de atletiek meegaan subsidiëren. Dus moet die atletiekbaan verdwijnen. Dan wordt het tenminste een echt compact voetbalstadion voor met name de vrouwen absoluut top, de toppen in de Beneliek, de Nederland- en België-league... en uh, voor het belofte-team dat in de Jupiler League gaat meespelen. Ah, okay. en dat betekent ja. gewoon dat dat stadion heel veel gebruikt gaat worden... en dan willen ze er ook echt een voetbalstadion van maken. En dat, dan dreigt dus na 32 jaar... Die, uh, van die blanke schoen games te verdwijnen. En ja, voor de atletiek zou dat echt een, een, een drama zijn. Uh, Ellen van Lange hebben we er al uh, eerder over gehoord. Die heeft er alles wat over geroepen. Dat, ja, het, is, het is puur traditie in Nederland, atletiek daar in Hengelo. En er zijn uitwerkmogelijkheden, hoor. daar moet je ook eerlijk in zijn. Uh, Amsterdam, Olympisch Stadion, ook een prachtig stadion natuurlijk voor atletiek. Maar uh, ja, hiermee haal je toch van een hele dikke streep... door de rekening van de Nederlandse atletiek. Nou, wordt vervolgd, vermoed ik zomaar. Gio Lippens, dank je. Dit is, tot half tien, het NOS Radio 1-journaal. In Lelystad begint vandaag de rechtszaak tegen zeven jeugdige voetballers... en een vader die betrokken waren bij de dood van grensrechter Richard Nieuwenhuizen. De acht verdachten wordt doodslag ten laste gelegd. Drie jeugdvoetballers uit Amsterdam zijn aangehouden... voor de mishandeling van een grensrechter in Almere. De man ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. Het was zomaar een wedstrijd tussen twee jeugdhelftallen... 2 december 2012 op een zondagmiddag in Almere. Buiten Boys B3 tegen Nieuwsloten Sloten B1. Maar na de wedstrijd gaat het goed mis. Een grensrechter wordt na afloop tegen de grond gewerkt... en geschopt en geslagen door spelers van Nieuwsloten. Sloten. De 41-jarige Richard Nieuwenhuizen wordt in kritieke toestand... in het ziekenhuis opgenomen. Het lijkt slechts het zoveelste voorbeeld van geweld op het voetbalveld. Maar een dag later neemt het verhaal een fatale wending. Wij hebben net om, uh, te horen gekregen dat om half zes onze grensrechter uh, de vader van uh, een van die jongens uh, is overleden. Dit kan gewoon niet, weet je. Dit is, dit is niet met een pen te beschrijven. Dit is ongelooflijk. Een golf van verontwaardiging trekt door het land. Dit nooit meer is een vaak gehoorde zin. Wedstrijden worden afgelast, spelers dragen een rouwband. De hele sportwereld reageert geschokt en een stille tocht brengt 20.000 mensen op de been.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 En laten we één ding onthouden. In Nederland is zinloos geweld nooit het laatste woord. Dank je wel. De KNVB ziet in het voorval een reden om extra inspanningen te doen. Om het geweld op het voetbalveld een halt toe te roepen. Er wordt een actieplan gemaakt. Verbondsvoorzitter Michael van Praag is de maat vol. Ik denk dat men nou al door begint te krijgen... dat we met elkaar echt uh, eens iets anders moeten gaan doen... en dat we ons anders moeten gaan gedragen. Is men wakker geschud, denkt u, door dit voorval? Ik denk het wel, als ik zie dat uh, zelfs mijn collega van de Duitse voetbalbond 25.000 brieven heeft rondgestuurd naar alle clubs. Dat ik, uh, dat, dat ik een brief van Blatter heb gekregen die geschrokken is. Dat Michel Platini zegt, we moeten hier Europees uh, ook aandacht aan gaan geven. Want er zijn natuurlijk andere landen uh, waar, waar, waar ook geweldda gewelddadig, gewelddadigheid zich voordoet. Ik, ik denk en ik hoop ook dat het een kantelpunt is. Nu, ruim zes maanden later, is het tijd voor het voorlopig laatste hoofdstuk in de zaak Richard Nieuwenhuizen de berechting van de acht verdachten. Zeven minderjarigen en één volwassene, waarvan er nog zes vastzitten. Ondanks de jeugdige leeftijd van de verdachten... is de zaak gedeeltelijk openbaar. Persofficier Mulder legt uit waarom. Het is een uh, feit met een enorme maatschappelijke impact. En de rechtbank vindt dat het belang dat de samenleving... kennis moet kunnen nemen van de afhandeling van deze zaak... dat dat belang in dit geval toch wat zwaarder moet wegen dan het belang van de verdachten bij bescherming van hun privacy. Voor de zaak zijn vijf zittingsdagen uitgetrokken. De verdediging zal vooral willen bewijzen dat hun cliënten niet geschopt hebben... of dat nieuwe huizen niet is overleden aan het gevolg van de mishandeling. Hoe dan ook zal de rechter een moeilijke taak hebben... om uit te zoeken wie wat op welk moment heeft gedaan. Overzicht werd gemaakt door verslaggever Paul Sanders. Hij zal de rechtszaak in Lelystad vandaag ook gaan volgen kijken hoe het is op de weg. Johnson, Hoka, hoe ontwikkelt de ochtendspit zich? Nou, vrij normaal, 40 kilometer. De meeste vertragingen op de A7 en op de A8 naar Amsterdam. En op de A15, Gorkum richting Nijmegen is bij Knoopendijl. De verbindingsweg richting Utrecht afgesloten. Ze dus staat een vrachtwagen met pech. En u kunt dan ook het beste de Borden Den bos volgen. Komt u op de A2 en kunt u bij de afzet A6 niet weer keren. In de ochtend en avondspits. Het NOS Radio 1-journaal. On the streets, the men and suits they polish the boots, but I need something to eat. And today I reckon the weekend was very long. Everyone that enjoys it could all song. But now I suffer the fun because breakfast and spread of feels never felt so good. I won't solve all my issues in my head, even though I know I should. Oh, breakfast and spread of Today means a lot, means a fresh new beginning When you feel like losing the plot And the people are buzzing, ambitions in the air The builders are splashing, that's when you found notes I haven't any spent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 Things all right <laughs> And I won't have to take your number But we'll be right here sitting sometime next week With this same <laughs> Tiffany in better fields, never felt so good. I won't solve all my issues in my head, even though I know I should. Oh, yeah, breakfast in spider fields. Today means a lot, means a fresh new beginning. When you feel like losing, the on. Juan Zella, daar hoorde u met Breakfast in Spitalfield. Acht minuten voor acht. De staatsloterij heeft tussen 2000 en 2009 zijn deelnemers misleid. Dat vindt het Haagse gerechtshof. En daarmee krijgt de stichting loterijverlies alsnog gelijk. Die stelt dat de staatsloterij in de reclameuitingen verzweeg... dat de kans op een prijs klein was. Verslaggever Karin Alberts ging de straat op op zoek naar kopers van staatsloten. Uh, ja, ik heb wel eens meegedaan, ja. Wel eens, ja. niet elke maand? Nee, nee ik heb zeker geen vast, uh, hoe zeg je dat, geen vast lot of zo. Heeft u wel eens geluk gehad? Nou, uh, een tientje of twee tientjes of zoiets. Maar niet, uh, geen grote prijzen, nee. Ik heb nee. er wel eens één een gekocht. En toen heb ik vijf euro gewonnen. en uh, ik lag er breed bij? Ik doe ik, ik doe het niet meer. Ik doe er iedere maand aan mee. Iedere maand zelfs? Ja, automatisch. En levert dat veel op? nee. <laughs> Helemaal niks. Ik, ik kijk ook niet eens, hoor. En ik hoop altijd nog dat ik een keer een leuke prijs win. En ik heb ook meegedaan aan de Giro-loterij. maar Die heb ik opgezegd en toen weer wel. En, nou, ja, nou, alleen de staatsloterij. En daar blijft het bij. En u blijft hopen en dromen? <laughs> ik blijf hopen en dromen. En stel dat hij dan een keer valt, hè? Ja. Het grote geldbedrag. Ja. Ja. Wat gaat u er dan mee doen? Uh, gedeeltelijk verdelen met uh, familie. Uh, wat overmaken aan goede doelen. En dan voor mezelf uh, ja, een huisje op Texel. Dat is mijn grote droom. Leuk huisje op Texel. En dan stoppen met werken. Ja. En u zei net dat u al 30 jaar meespeelt. Heeft u alles opgeteld hoeveel geld u ja. erin heeft gestoken? Ja. En hoeveel je daarvoor had kunnen kopen? Niet opgeteld, maar ik denk wel dat het een behoorlijk bedrag is. Ja. Ik heb ook uh, meegedaan met die advocaat. U bent ik zelf goed. lid van de stichting Loterijverlies. Ja, inderdaad. Vond ik wel leuk. Ja. Ik denk voor die, uh, wat was het, 50 euro? Ik denk, we uh, moeten we het maar gewoon eens doen. En nu? Want dan bent u waarschijnlijk wel blij. Want u heeft gewonnen vandaag. Dat uh, had ik nog niet meegekregen. Nou, gefeliciteerd, ja, u heeft ja. gewonnen oh, vandaag. Wel, <laughs> en van bij het gerechtshof. Ah, Oké, okay. ja. Ja. Ja, ja. Ik kom net voor mijn werk, dus ik had het nog niet uh, meegekregen, inderdaad. Dus dat is leuk. Ja, nee, ja. De stichting gaat nu een schikking aan met de staatsloterij. En okay. die 23.000 mensen die dus net als u lid zijn geworden van de stichting uh, Loterijverlies... die gaan waarschijnlijk wat terugzien. Oké, okay. nou ik ben benieuwd. <laughs> Je gaat opeens heel zuinig kijken. Ik ja. belooft het niet zo. Nou ja, ja. Ja, ik denk niet dat er heel veel in de strijkstorf bij vallen. Maar het idee is heel leuk. En een tik op de vingers, dat hebben ze wel verdiend, vind ik. Het NOS Radio en Journal Media Overzicht. De BBC-site maakt melding van een Guantanamo Bay-achtig gevangenkamp in Afghanistan. Op het Britse camp Bastion worden 85 mensen vastgehouden. Volgens de regels mogen verdachten vier dagen worden vastgehouden bij hoge uitzondering iets langer. Maar niet veertien maanden. En toch zitten sommige verdachten al zo lang vast. zonder in staat van beschuldiging te worden gesteld. Dan de voorpagina van de Telegraaf. naar een foto, wat korrelig. van feestvierende spelers. en officials van het kampioenschap van volleybalteam Kaf Murcia 2011. Op de achtergrond uh, wordt volleybalster Ingrid Visser gezoend... door iemand van de begeleidingsstaf. En op de voorgrond zien we Juan Cuenca. En dat is de man die verdacht wordt van de moord op Ingrid Visser... en haar partner Lodewijk Severijn. Kampioen met latere beul staat erbij in de krant. Een vrouw uit Amsterdam heeft een maand lang op haar iPhone... berichten gekregen die niet voor haar bestemd waren. Via het Apple-systeem iMessage kreeg ze honderden berichten... soms zeer vertrouwelijke. Afzenders en bedoelde ontvangers waren volslagen vreemden voor de vrouw. In NSN Next doet ze haar verhaal. De provider van de vrouw verwees haar naar Apple. En daar werd ook geen oplossing gevonden. Het blijft ook een mysterie waar het is misgegaan. Nou, zoek het maar uit. Net als in het programma. Nu we er toch zijn, wordt in het VRT-programma. iedereen beroemd. gasvrijheid getest. De laatste aflevering was een bijzondere. Al 21 keer is onze reporter erin geslaagd om een slaapplaats te vinden bij een gastvrije inwoner. Voor deze laatste keer verlegt Eline haar grenzen en trekt ze naar de Waalse stad Bergen. Dag meneer oh. de premier. Zou ik vanavond willen blijven slapen? Oh, waarom niet? Kom binnen. Dankjewel, dankjewel. Kom. Ja, je hoorde misschien al, de slaggeefster logeerde bij premier Diroepo thuis... en kreeg letterlijk een kijkje in de zelfontworpen keuken. Die gebruikte drukke premier... Niet vaak, erkende hij. We blijven in België, want wel of geen boete voor dat land. Vlaamse krant De Morgen meent het antwoord al te weten. Op de voorpagina vandaag zeggen anonieme regeringsbronnen... dat het gevaar is afgewend. Wordt gedoeld natuurlijk op de cijfers die vandaag komen... door Eurocommissaris Olly Rehn over de stand van de economie. België zou hebben gedreigd om allerlei besluitvorming te gaan blokkeren. En dat heeft gewerkt, zegt de krant. Maar de Europese Commissie wil niet reageren op het bericht... en houdt het dus spannend. Dus tot de presentatie van de rapporten en cijfers vanmiddag. Het AD meldt dat er een internetmeldpunt komt voor gerommel met halalvlees. Tot slot, ik handmeld dat er in de islamitische kring zoveel verhalen rondgaan over gesjoemel... dat zo'n meldpunt nodig is. Dus wordt er wordt gesproken over zwarma zaken die varkensvlees in halalburgers stoppen... en supermarkten die op geen enkele manier controleren of hun vlees wel echt halal is. Op www.halalpolitie.nl kunnen zaken worden gemeld. En die worden dan uitgezocht door vrijwilligers. Maar België zal wel moeten bezuinigen. En dat moeten wij ook nog eens extra. Hoort u meer over na acht uur. Het land zak steeds dieper in het Orensmoeras. was beautiful, so much. Maar tussen de bommen gaat ook het normale leven door. With the war, we still work. Deze week in Cairo, goedemorgen Nederland. Een reis door gewoon Syrië. Radio 1. In elke werkdag tussen half tien en half elf. Road Trip Syrië. Het nieuws van alle kanten.